in the street Het is echt heel erg mooi. Een nou, mo ik wil, uh... Maar een mooi jasje ook, hè? Wie? van Wim? Ja. ja, geweldig. Het schittert gewoon uh, de hele kerk door. Schittert je tegemoet? Dat is van je oren, Nico? <laughs> Nou, ik ben benieuwd. Wat gaan we nu doen? Wat gaat er gebeuren? Nou, ik heb het op mijn briefje staan, <laughs> Carina. <laughs> we gaan nu luisteren naar New Wave, de muziekschool New Wave. New Wave neemt op het Nieuws Concert een uitzonderlijke positie in. Zij is de enige namelijk die een vaste plaats hebben veroverd en elk jaar weer kunnen deelnemen. En op deze manier blijft het Zandvoortse bevolking op de hoogte van het aanstormend Zandvoorts talent. Nou, we hebben nogal wat. En allemaal op weg naar het concertpodium. Uh, um, Julian Evers en Amy Kuiper uit de stal van New Wave nemen u vandaag mee op hun muzikale reis. En laat ik u kennismaken met, nu moet ik het goed zeggen, Yutaka Yamada. Ja, hoe mooi gekozen. Ja, uh, Willy Wonka en André Hazes. En nou de, na de pauze Amy Kuiper met een eigen compositie. En uh, met Jesse Murph en Passenger. Zal ik even nog zeggen van de Pure Imagination, we hebben natuurlijk weer een nieuwe uh, Willy Wonka film. Maar nu, deze komt echt uit 1971, wat Julian voor ons uh, gaat spelen. Ben je klaar voor, Julian? Ja. Nou, vorig jaar had hij het ook al zo goed gedaan, hè? Dat was ja. echt spetterend. Ja, zeker. Ja, ja, dus ja, ik, ben, ik vind het wel een mooie keuze, ook uh, dat hij iets van een Japanse componist kiest. Altijd blij als je weer terugkeert. Ben je er klaar voor? Ja. Zeg mij, waarom ben ik alleen en altijd eenzaam? Waarom, zeg mij, waarom noemt niemand mij eens bij mijn voornaam? Ik heb een vrouw die mij eens helpt of met me uitgaat waarom zeg mij waarom moet ik alleen nog hoop, want er is toch nog steeds een morgen en als geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen. Kom, breng mij geluk knap. Echt, uit ja, het hart zei jij, hè? hij zong echt uit het hart. Geweldig. Super, echt. En alles liep ook mooi in elkaar over. Ja, He? ja, prachtig. Uh, ja, dan is het toch uh, de hoogste tijd voor de, de pop Nou, daar komen ze, hoor. Ze hebben er zin in. Ik dacht het wel. Wat gaan ze zingen, Um... Zal ik hier even? Ik zie dat ze gaan zingen. Toen ik je zag um, van Hero, ja, zag... weet je van Anthony Dat Zal ik ook staan? Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel bekend lied. Dat uh, pas nog op de radio weer gehoord. En het was ook echt een heel mooi, heel mooi lied om weer te luisteren. Ja. Onderhand ook geschreven door Guus Meuls. Ja. ja, En uh, Jan Willem Rosenboom. Die ken ik zelf niet eigenlijk, maar Guus Meuls natuurlijk wel. Jan Willem nee? Jan Willem, Zeg nee. jou niks. Nee. Um, daarna, ja. Lang haar, <laughs> spijkerbroek, leren jasjes en een jointje op zijn tijd. Vanaf het begin zijn de Doobie Brothers uh, populair bij de hippies en bij de Hells Angels. Listen to the Music staat in 1972 drie weken in de top 10 en wordt vandaag gezongen door... Nou, dat hebben wij maar mooi hier in huis. En dan... Iedereen is van de wereld. Ik kan me herinneren dat ik met groep 5 vorig jaar naar Ahoy ben geweest voor meer muziek in de klas. En dan zongen we dit met het grootste kinderkoor van Nederland. En dat was echt fantastisch. En nu zie ik het hier weer staan. Um, ja, door de scene. Het is echt een topnummer. Dus ik verheug me daar nou eigenlijk wel op. En weet je ook nog een paar zinnen ja? uit de misfits? Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan. Ik doe het je niet, <laughs> nou ja, die zonde straatlantaarns eten en drinken bij de volle maan. Dit is voor degene die je overal herkent en deze is voor jou en mij, want dit is het moment. Ja, het is ook het moment dat de Beachpop zingen gaan zingen, ja. onderleiding van Arno Westerburger, met aan de piano eva Zoek Joek en achter de drums zit Thomas Kuilenburg. Super, knalde eruit, toch? Ja, dat mag je zeggen. Ik, ik kom toch een paar leuke dingen tegen. Ik zie dat toch, uh, wat een leuke singeletjes hebben sommige mannen aan. Ja, iedereen ziet er goed uit vandaag. Ja, ik denk uh, dat ze vroeger op het San van Z'n gezeten hebben. <laughs> <laughs> ja, Maar hij ja, doet net of je het niet hoort. Ja, dames en heren, dan is het eigenlijk nu uh, tijd voor de, de drankjes. Het is pauze. Ja, ik ga even tussendoor ga ik een aantal interviews doen. Leuk voor de mensen thuis om daar nog even naar te kijken. Ik ga met de solisten even in gesprek en met nog de zingende boswachter en de, de, boswachter. En de nieuwe dirigent van Zandvoort. Ja, dat is heel ja. goed voor jou. En dan zien we u graag om, uh, over twintig minuutjes zo weer terug. Tot zo! En uh, ja, ik was toch wel even heel erg benieuwd... hoe bevalt het om de nieuwe dirigent te zijn van dit gemengd grote koor? Uh, ik vind het een grote eer. Laat ik daarmee beginnen. Uh, we staan nu uh, sinds maart afgelopen jaar. Ja. Uh, dus uh, we hebben ja, drie kwart jaar echt heel hard gewerkt. En uh, ik ben heel tevreden en heel trots op ze. Ja, dat uh, kon ik ook wel zien. Maar hoe, uh, hoe gaat de samenwerking? Want het zangvoort um, het moest natuurlijk nog ook eigenlijk best wel een tijd aan elkaar wennen. En nu moeten ze weer wennen aan een nieuwe dirigent. Ja, nou, het zal een tijdje, maar dit is het tweede optreden wat uh, jullie doen. Klopt. Met jou erbij. Uh, hoe verliep dat? Ja, um, nou, Een uh, paar weken geleden hebben we uh, het kerstconcert gedaan hier in de Dorpskerk. Uh, dit is dus het, het tweede grote optreden ja. uh, wat we hebben. Um, we hebben bewust uh, het een beetje rustig gehouden met nieuw programma. Er zijn een aantal nieuwe stukken die nu uh, op de lessenaar staan. En we hebben teruggepakt op een paar oude bekenden. En dat gaan we zo het komende jaar gaan we dat opschuiven naar uh, alleen maar compleet nieuw repertoire. Um... Hoor je dat? Nieuw repertoire? Dat wordt weer oefenen, dat wordt weer oefenen ja. Ja, want uh, u zit er ook nog niet zo lang bij, hè? Nee, ik weet het, precies uh, vorig jaar uh, was ik hier ook bij dit concert. En... Toen werd ik overgehaald. Ik, ik, nou ja, ik vond het zo mooi allemaal uh, wat er gezongen werd. Dus toen uh, kwam Hans naar me toe. En uh, Bob, nog een paar anderen. Ze zeggen: kom ook uh, mee zingen. Ik denk, nou ik kan volgens mij helemaal niet zo goed zingen. Dus... U zong voor de herten. <laughs> ja, precies. Dat, dat, dat brullen ging me uh, misschien beter af. Nee, maar nu... Uh... <laughs> maar ik, ik vind het zo mooi. En uh, ik geniet ervan. En ik, ja, ik leer eigenlijk. Ik heb mezelf twee jaar gegeven. Ik denk dan... Moet ik er echt helemaal goed bij horen. En, uh, en hoe vind vooral... je tot nu toe gaan dan met jou, ja. met jouw zang? Ja, ik heb hele goede collega's, uh, zangers om me heen. Ik word goed uh, begeleid. En ze kijken wel eens af en toe een beetje streng naar me als ik er net iets na zit. En, uh, ja, en, en, en de dirigent, dat is een lot uit de roter, loterij. Dus, nou, ik ben er heel tevreden mee en ik heb er heel veel plezier in. Ja, dus uh, je geeft jezelf twee jaar, maar dat gaat gewoon verlengd worden. Ja, en dan wil ik wat meer uit mijn hoofd ook uh, kunnen zingen. Ja. En uh, wat andere talen ook. En, dus uh, nee, ik ga gewoon door. Dus het is een mooie overgang van boswachter naar koorlid. Ja, onder andere. He, er is ja, nog veel meer wat ik doe, maar ja. uh, ik ben heel blij dat ik hier uh, ben gaan zingen. Ja, en uh, kom je eigenlijk wel uit het dirigentwezen? Uh, ik ben ooit begonnen als uh, instrumentalist, ik ben fluitist van huis uit. Um, uh, een aantal jaren gewerkt als uh, fluitdocent in uh, Bloemendaal op de muziekschool. Um, toen ben ik uh, orkestdirectie gaan doen, um, dus ik ben eigenlijk orkestdirigent. Um, maar uh, nu ik, hebben we stemmen. Maar nu hebben we stemmen. Ja, uh, uh, kijk, als je orkest doet, dan uh, heb je met regelmaat dat je met koren samenwerkt. En uh, ik heb 38 jaar mijn Jeugdorkest gedaan in Haarlem. Uh, nou, dat was genoeg, 38 jaar. Uh, uh, ik neem aan dat dat heel veel baga genoeg bagage is. Dat geeft uh, voldoende bagage. En uh, uh, ik vind uh, het werken met een koor fascinerend. Uh, stemmen, die, zijn, die kunnen zo mooi zijn. Uh, en het samenvoegen en het repertoire. Dus uh, ja, nog uh, graag een aantal jaren. Maar uh, had u wel al uh, ja, connecties met Zandvoort? Of is Zandvoort ook echt helemaal nieuw voor u? Uh, nee. Nee, nee, nee, heel toevallig. Um, uh, ik heb in de begin negentiger jaren het uh, muziekcentrum Zuid-Kennemerland gewerkt. En uh, dat was het moment dat uh, Zandvoort uit de gemeenschappelijke regeling voor muziekscholen stapte. Oh. Uh, toen hebben we vanuit het muziekcentrum gezegd, wij gaan Zandvoort helpen. En uh, uh, ik heb de eer gehad om in het oprichtingsbestuur en, uh, uh, de eerste, eerste stappen gezet voor New Wave. En uh, uh, ik ben heel blij te zien dat het nog steeds floreert. Ja, we hebben zoveel mooie talenten. Ja, ja, en, ja, uh... ja, ja. Dus het uh, uh, wijst daar heel zuinig op. Dus uh, je kunt ook wel zeggen, ik blijf. Alsjeblieft. <laughs> heel graag. Ja, ja, ja, ja. Heb je nog meer mensen enthousiast kunnen maken om mee te komen zingen? Ja, nou, ik, ik, ik heb een paar kennissen in Hoofddorp. Die, uh, die gaan binnenkort ook met pensioenen. Die, uh, ja, die willen het wel proberen aankomend jaar. Dus dat, nou, dat lijkt me wel heel leuk. Uh, weer wat extra nog wat extra stemmen erbij. Hè? Ja, ja Dus ook nog even een oproepje. Dus kun je goed zingen? Lijkt het je leuk om in Zangvoort in het gemengde koor te zingen? Dan ja... Meld je aan. Hoe moeten ze zich eigenlijk aanmelden? Uh, gewoon via de website. Of uh, iedere zandvoorter kent minstens één iemand vanuit het koor. <laughs> ja. Dus uh, ja. op straat kun je ze ook aanspreken. Ja. En we kunnen nog minstens 50 leden gebruiken. 50 leden, zo. Oh, dat belooft wat voor volgend jaar. Dat is leuk. Nou, heel erg leuk. Lekker even wat drinken, want uh, straks gaan we natuurlijk weer door. Ja, okay. Bedankt voor het gesprek. Ja, Oké, okay, bedankt. Hebben we hier Amy? Hoi Amy, Karina, hallo. Wat leuk je te ontmoeten, hè? Voor het eerst, vanuit New Wave, een jong talent, Amy Kuiper. Jij hebt nog niet gespeeld voor ons, maar hoe is het met de zenuwen? Ja, gaat wel goed. Ja, ik ben over het algemeen niet echt zenuwachtig voor optees. Alleen ik ben nu een beetje verkouden, dus dat is dan of mijn stem het goed doet. Maar... Ja, vind ik vind het gewoon vooral heel leuk. Wij weten natuurlijk niet uh, helemaal hoe het gaat klinken, dus, uh, ja. Ja, dus, maar het is al zo knap als je, als je hier aan meedoet. Um, heb je al vaker opgetreden, grote optredens gehad? Ja, ik, op school een paar keer en ook buitenschool wel wat keertjes, dus ja. zeker. En sinds welke leeftijd ben jij begonnen bij de muziekschool? Oeh, ik denk negen of zo. Dat is wel een goede leeftijd, hè? En wat koos jij als eerste instrument? Piano. Piano. Ja, dat, dat... En dat is zo gebleven? Ja, zeker. Ja, dat speel ik nog steeds. En dan zingen en gitaar heb ik een beetje zelf erbij geleerd. En dan uh, mijn pianoleraar die heeft ook gitaar en zingen dan een beetje erbij geholpen dat het extra goed werd. Ik vind het heel leuk dat je er bent. En uh, ja, Julian, ik weet niet, ben je goed in beeld? Want Julian heeft vorig jaar bij ons gespeeld en het lijkt, jij wordt elk jaar beter. Ik mag het hopen. Dat, uh... Nou, ik heb het gezien en gehoord. Ja, dat is fijn. Ik uh, was een beetje verkouden, dus ik maakte me de zorgen om het hele stuk. Um, ja, een paar keer uh, wat uh, uitgegleden bij het pianostukje vooral. Dat is jammer. Uh... Uh, je bedoelt nu net? Ja. Oh, maar dat gaan we helemaal niet noemen. Oh. Dat hebben wij helemaal niet gehoord. Nee, Oké, okay, niks gehoord. Het ging perfect. Het ging echt perfect. <laughs> het ging uh, zeker beter dan vorig jaar. Ik vond het zo bijzonder dat je alles zo in elkaar over liet lopen. Dat je niet even wachtte. Ik had uh, express transitie's zelf gemaakt tussen de nummers een beetje. Uh, maar het is heel toevallig dat Pure Imagination eigenlijk eindigt op hetzelfde akkoord als dat waarom begint. Maar het is eigenlijk een toevalligheidje. Daardoor kon ik gewoon een beetje van nature makkelijker overlopen. En dat heb ik gewoon, bleef ik automatisch doen in plaats van dat ik er een soort pauzetje in liet vallen. Daardoor is het eigenlijk uh, vanzelf gekomen dat die transitie een beetje was. En net dat eerste nummer, dat gaat zo lang door, je weet eigenlijk niet waar het eindigt. Het kan eindeloos doorgaan. Ja precies. Ik had misschien een meer duidelijk einde in moeten geven. Dus het leek... Nee, dat is helemaal niet waarom ik het zeg. Ik vond het juist heel bijzonder. Want het paste gewoon heel goed allemaal bij elkaar. En heel leuk om, ja, toch Willy Wonka weer even terug te horen. Jouw stem past daar zo mooi bij. En je wordt steeds vrijer in het spelen. Ik weet nog dat je een keer optrad bij Zandvoort Art. En dat het dan, dan startte je. En toen was het niet helemaal naar zijn zin. En dan stopte die gewoon. Ja, dat weet ik nog. En nu? Ja, zo vrij. Voel je zelf ook dat je vrijer wordt met de optreden? Nou, als je bij piano leert nu heel veel um, denk theoretische aspecten. Daar richt ik me vooral op in mijn spel. En dan merk je dat qua improvisatie jezelf een beetje kunnen redden als je fout maakt. Dan gaat dat wat makkelijker. Bijvoorbeeld als ik weet welk akkoord ik aan het spelen ben, dan weet ik welke toegestane noten ik kan gebruiken om het weer op te pakken en geloven dat een optreden best vaak moeten doen. Bij het, eindstuk, bij het eindstukje van een nummer, als ik dan weet, oh, ik heb net niet gedaan wat ik bedacht... dan weet ik toch, dit zijn de noten die ik kan gebruiken. En die kan ik dan gewoon blijven intikken tot het nummer uiteindelijk eindigt naar mijn gevoel. Kijk, ja, dan, dan word je zeg maar één met je muziek en we hebben het niet door. Heb jij dat ook, dat jij heel makkelijk kan improviseren? Nou, nou, dat heb ik nog niet heel erg, maar gewoon ja, wel een beetje natuurlijk. Dat je Als je foutje maakt, dat je gewoon doorspeelt. Maar verder heb ik het ook niet heel veel nodig, op het algemeen. En willen jullie ook allebei naar het conservatorium? Dat niet. Ik weet ook nog niet wat ik wel wil gaan doen. Maar ik vind het gewoon leuke muziek te maken, maar om echt een studie van te maken... ...dat vind ik dan weer net iets te ver. Wij zijn in ieder geval blij dat je bij ons bent. En uh, wij genieten echt enorm van het uh, mooie talent. En, uh, en jij dan, Julian? Nou, misschien was ik vandaag niet het beste toonbeeld, maar het is zeker wel het, het, het plan. Dus ik ga ook dit jaar bachelor-audities doen om te kijken waar ik in kom. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat ik het tussenjaar neem, want de gemiddelde leeftijd van een consultoria is 20 tot 22 jaar. Ik ben nog 16, dus ik heb nog wel wat. 16, toen was ik even kwijt. Echt waar? Ja, klopt, in maart word ik 17. Dus. Um, Zeker nog heel veel verbetering mogelijk, maar het is wel eigenlijk het, het, het, uh, de bedoeling. Ik hoor al, je bent kritisch op jezelf. Maar is ook goed. Ja, ik ben realistisch. Realistisch kritisch? Dat. Nou, jij hebt het gehad. Ja. Vond je het ook leuk? Heb je er een beetje wel van genoten? Het is zeker een opluchting en ik vond het wel ook leuk. Ik vind het leuk om de koren te zien. Ja, hè? Um, hoe zoveel mensen eigenlijk kunnen samenspannen en werken om een soort heel geheel te creëren. Dat vind ik heel erg mooi om... Uh, om te horen en om te zien. En het is ook een, uh, een prachtige kerk. Uh, het is zeker een prachtige kerk. En een hele goede akoestiek. Dus uh, mooi glas in lood. Dus uh, ja, daar kun je af en toe dan even uh, door afgeleid worden. <laughs> Geef je moed. Oh, kijk eens. Nou, Amy, heel veel plezier zometeen. We gaan van je genieten. En uh, ga nog even wat drinken. Want de pauze is alweer bijna zo voorbij. Dus uh, nou mensen. Oh, kijk wie er ook nog staat. De burgemeester. Dankjewel, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u een beetje aan het genieten? Ja, prachtig. Het is uh, onwijs uh, uh, mooi om te zien. Zoveel mensen die muziek maken. En, uh, zoals je wellicht weet, hou ik zelf heel veel van muziek. Uh, en ik vind het leuk, de combinatie van de koren... maar ook met het jonge talent van New Wave. Uh, en als jonge mensen muziek maken, dan, uh, dan ben ik altijd heel blij. Ja, en ik zag ook wel uh, kinderen in de zaal zitten. Dat ik denk, ja, dat is toch altijd wel weer inspirerend voor de kinderen. Dat ze denken ook oh, wel later, ook in een koor. We hebben niet eens een kinderkoor in Zandvoort. Nee. Maar dat zou ook best wel nog leuk zijn. Ik bedoel, ik heb altijd in een kinderkoor gezeten. En uh, zingen, dat is zo ontspannend. Zingt u veel? Nou, ik, heb, uh, ik speel in een ja, bandje wil, ja. En uh, um, ik mag altijd één nummer zingen. Oh. Uh, en dat is het dan ook. Oh. Dus, want we hebben een zanger. Uh, en dan is het ook wel genoeg. Uh, nee, ik zing zelf niet in de koor, maar ik speel gewoon uh, wel uh, veel muziek. Ik heb Nieuwjaarsdag nog even met Pet for meegespeeld een paar nummers. Nee. Um, dus ik vind ik gewoon leuk om te doen. Maar dat is een hobby en dat moet het ook blijven. Het is goed maar, voor het brein, hè? Ja, nee, en ik, ik was laatst was ik op de zeevonk, lagere school. En er waren een aantal mensen die zich met het landelijke... Uh, ja, cultuur en uh, educatie bezighouden. Dus je ziet hoe belangrijk het voor kinderen is... om gewoon met hun creativiteit bezig te zijn. En daar word je gewoon een, ja, zeg ook maar een leuker mens van. Ja, het ene kind, uh, want we hebben dus ook uh, hier in het centrum... Op, bij de Hannischafsschool toen, nu natuurlijk Maria Hannischaf... maar uh, mochten we meedoen met meer muziek in de klas. En uh, je ziet kinderen blijven zitten... maar de meesten gaan gewoon direct staan, bewegen. Uh, willen het liedje uit hun hoofd leren. Uh, ik krijg bericht van ouders. Alsjeblieft kun je de tekst even sturen. Want mijn kind wil het voordoen. Maar weet niet wat, wat, waar het om gaat. Dus, maar dan zie je hoe belangrijk kinderen muziek ook vinden. En heel vaak wordt het toch een beetje aan de kant gezet. Maar het is zo goed voor je brein. En uh, voor de ontspanning. Wie zei dat nou laatst ook. Van, je moet gewoon blijven zingen. Er was iemand die ook al zo'n hoge leeftijd had. Die zei blijf acteren. Blijf muziek maken. Ja, ja, niet iedereen kan natuurlijk een instrument spelen, maar iedereen heeft een stem. Uh, en ja, al zing je maar onder de douche en al zing je maar luid mee. Ja. Als ik alleen thuis ben, zet ik ook muziek hard op en dan ga ik gewoon mee zien. Vond u het mooie trouwens, het stuk van Julian van Japan? Want vorig jaar was ah, u in Japan hè? Ja, ik vond het prachtig en ik vond sowieso dat hij dat heel goed doet. Uh, en ja, op zich, wat ik ontzettend leuk vind, oh daar gaat bijna een glas om. Wat ik leuk vind is dat, uh, dat je ziet dat hij niet... Uh, hij heeft wel, wel iets van andere Hazes, maar ook iets wat minder bekend is. Ja. En dat is gewoon leuk. En, uh, en, hij, hij, en ik ben ook zo benieuwd na de pauze. Want uh, ja, dan krijgen we uh, natuurlijk nog uh, uh. Een, een, een, echt iemand die ook eigen nummers schrijft. Dat is ja. natuurlijk heel bijzonder. Het ja. wordt ja. heel bijzonder en ze is nog ook heel jong. Ik, voor, ik uh, vergis me ook even bij Julian, want die is pas 16. Ja. Dat zou je dan natuurlijk gewoon niet zeggen. Ik denk, uh, hij gaat vast dan naar het conservatorium. Maar je moet nog even wachten. Ja, en ik ben altijd wel een beetje jaloers op al die, um, hè, als ik zie hoe goed tegenwoordig er muziekles gegeven wordt, maar ook bijvoorbeeld door YouTube, ja. kinderen heel makkelijk dingen kunnen ja. zien en naspelen. En dat had je in mijn tijd allemaal nog niet. Um, dus dat is alleen maar mooi, dat is alleen maar ondersteunend. Spullen zijn ook allemaal beter. We moesten vroeger op oude hele oude rotzooi moesten we gitaarversterkers van maken. En, ja, tegenwoordig heb je gewoon goede spullen en dat maakt al heel veel uit. Maar vroeger, ik kan me nog in dat ik een elektrische gitaar heb gehuurd. En toen heb ik Santana op het gehoor helemaal uit zitten dokteren. Uh, en vroeger deed je ook met een cassettebandje natuurlijk. Play, luisteren, stop, opschrijven, play. Dus ja, je had natuurlijk ook veel meer de tijd. Want vroeger ging je natuurlijk veel meer... Nu ben je alleen maar op je iPad misschien of... Maar goed, aan de andere kant, dat, ja, dat, dat, dat, dat maakt wel dat mensen snel progressie kunnen maken. Dat vind ik alleen maar mooi. Ja. Dus, ja. Uh, maar ik vind het prachtig en uh, we gaan straks na de pauze weer uh, mooi genieten. Ja, zeker. En, uh, het is nog steeds niet afgelopen. Nee. Oh. En uh, fijn dat u erbij bent en dat u zo geniet. Ja, nee, het is wel heerlijk. Ik, ik hoop alleen één ding, ik zie die koren. Ik zie dat er toch wel ja. over het algemeen wat oudere mensen zijn. Er is natuurlijk niks mis mee, maar ik zou het wel heel mooi vinden als we ook weer wat vernieuwing krijgen dat ook jonge mensen het leuk vinden. En ik, gelukkig gebeurt dat. Ik zie ook jonge mensen die het leuk vinden om in een koor te zingen. Maar wat, nou, en het is ook hartstikke leuk om te doen. Ik heb altijd begrepen dat er ook koren zijn waar het na afloop heel gezellig is. Dat iedereen nog even blijft borrelen. Nou, het is, het is ook een manier om mensen te leren kennen. Dus, um... Ja, Zangvoort heeft net al een oproep gedaan naar de mensen thuis. Ja. Dus uh, bij deze weer een oproep. Ja, je kan gewoon kiezen in Zandvoort bij welk koor je wilt. Ja, nou, ik zou zeggen doe het en sluit je aan. En uh, het is ongelooflijk leuk om te doen. Komt. Nou, dankjewel. dankjewel. Nou, we gaan zo weer beginnen met de, met de tweede deel. En het wordt toch fantastisch. Het wordt hartstikke mooi. Heb ik nog een interview. Joep, met een mooie jasje aan. <laughs> Hallo, ja, ja goed. Ja. ja, Je hebt weer prachtig gespeeld uh, zojuist. Dankjewel. Ja, hoe uh, bevalt het? Nou, het is uh, altijd weer uh, gezellig om hier uh, te zijn. Ja, ja oh dus, kijk. Dus, uh... Ik stel de camera even bij, want jij bent natuurlijk een stukje groter. <laughs> Anders staat je jasje er wel op, maar je hoofd niet. Ja, precies. <laughs> maar um, nou, straks mag je nog een keertje. Hè? We hebben nog een paar hele leuke nummers en een hele mooie uitsmijter in de aanbieding. Dus, uh... oh, he oh, een hele mooie uitsmijter, dat vind ik leuk. Is het goed samenwerken met uh, nieuwe dirigent? Prachtig. Ja? Ik ben echt heel blij uh, dat uh, Matthijs uh, onze nieuwe dirigent is. Ik heb net ook al complimenten gehoord. Dus nou dan doet iemand het toch heel goed ja, Precies. en uh, wat heeft u nog meer op stapel staan uh, dit jaar nou we gaan uh, werken aan een nieuw uh, uh, nieuw programma dus uh, daar gaan we ja. vanaf aanstaande dinsdag uh, mee starten oh. want we zijn druk bezig geweest met het kerstconcert en nu het ja. nieuwjaarsconcert ja. hebben jullie ook inspraak uh, ja de de muziekcommissie heeft inspraak okay. En ik mag af en toe een ideetje geven, maar ja. Uh, ja. nee. Ja, want uiteindelijk moet jij het begeleiden. Dus dan kan ik me Eind... voorstellen dat je zegt van, uh, dat moet toch even anders. Uh, mijn vingers kunnen dat niet aan. <laughs> nou, ik doe dus... altijd mijn best om het uh, zo, zo goed mogelijk uh, ja. aan te brengen. Ja. Nou, maar dat hoor ik ook altijd. Ja. Nou, dankjewel. En heel veel dankjewel. plezier. Geniet ervan. Handeluk. En uh, nou, ik hoop dat de mensen thuis dadelijk ook weer genieten van het tweede deel. Precies. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Ik ga zelf ook even wat drinken, want uh, ja. Is het leuk? Up. <laughs> Het is de hoogste tijd. Alle toeschouwers verzamelen. Ja, ja. Dames en heren, het is echt de hoogste tijd. Bottoms. Uh... Uh... Jullie, jullie kunnen vast gaan uh, staan. Ja, want ze, jullie zijn de snelste niet meer. van de winder Hoe maakt u het? Gaat het een beetje? Ik ga u vast vertellen, u vast vertellen um, wat er staat te gebeuren. Ja. Um, ik krijg het teken van de wethouder dat ik een beetje op moet schieten. Um, we gaan achter ons... Uh, staat het grootste gemengde koor van Zandvoort, Zandvoort. Onder leiding van Matthijs Broers en aan de piano zit Joep van der Winde. En zij gaan voor u zingen uh, Morning Has Broken van Yusuf, beter bekend als Cat Stevens. Eén moment, het is nog niet stil. Ssss. Maar ze hebben wel plezier. Ja, dat, dat, dat is ook heel belangrijk, maar... Oké. Okay. Um, zoals ik al zei, Morning Has Broken uit 1971. Van, um, en uh, in 1971 brengt Cat Stevens het aandoenl aandoenlijke Morning Has Broken uit. Waarvoor de Britse zanger Put uit het historische bronnen. Een, eeuwuit, een eeuwenoud Keltisch lied vormt de basis voor Cat Stevens' Morning Has Broken. Nou, ga jij maar weer wat voor jezelf doen. Dankjewel. <laughs> Daarna gaan ze zingen Can't Help Falling in Love. En dan heb ik gehoord dat ze als derde iets ja, heel ingewikkelds gaan zingen... waar ze echt heel hard voor geoefend hebben. The Phantom van Andrew Lloyd Webber, Het Spook van de Opera. Een lied uit de musical The Phantom of the Opera gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber. En gebaseerd op het boek The Phantom de l'Opera van de Franse schrijver Gaston Leroux. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Veel plezier.